Drie uur, Robert Balters met het NOS Journaal. In Oldenzaal zijn vijf woningen ontruimd vanwege een brand. Het vuur ontstond in een van de woningen en sloeg al snel over naar twee naastgelegen huizen. De drie woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Uit voorzorg zijn ook twee andere huizen ontruimd. Niemand raakte gewond. Voor de elf bewoners is opvang geregeld.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 Voertuigen die broedeieren of pluimvee tussen Nederland en Italië vervoeren... moeten bij terugkeer extra worden ontsmet in een speciale wasstraat. Gisteren is op een bedrijf in het Italiaanse Ostellato... een zeer besmettelijke vorm van vogelgriep vastgesteld. Het bedrijf is gisteren ontruimd. Voor het eerst in 30 jaar is het aantal Amerikanen met overgewicht niet verder toegenomen. Maar nog steeds is minstens 20 van de mensen te zwaar. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport F as in fat...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 WPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. In dit uur de Praagse lente. De Praagse lente was in Tsjechoslowakije de periode van januari 1968 tot 20 augustus van dat jaar. De kerstverse communistische leider Alexander Dubček... had een nieuwe koers ingezet en men was hoopvol gestemd. De hoop zou echter op brute wijze eindigen met de inval van de troepen uit het Oostblok op 21 augustus 1968, nu 45 jaar geleden. Straks een gesprek met de Tsjechoslovaakse vertaalster Susana nelissen bradova die in 1968 naar Nederland kwam. Maar we beginnen met een overzicht uit... Uh 1968 zelf, van hetgeen allemaal aan die Praagse lente vooraf ging. Het is voor de VPRO gemaakt door Ineke van den Bergen... Wouter Gortzak en Filip Scheltema. We gaan naar 1968 en komen terecht in... Tsjechoslowakije, Voorjaar 1968. Praagse dubbele lente. De sneeuw verdwijnt uit de straten van de steden. Bergwegen worden begaanbaar. De natuur komt tot leven. Maar dit jaar blijven de veranderingen niet tot de natuur beperkt. Gavin Marion Deunhoff, hoofdredactrice van het Duitse weekblad die Zeit, die in april een bezoek aan Praag bracht, zegt... Wie in dit voorjaar naar Praag komt... heeft het gevoel mee te beleven hoe er geschiedenis wordt gemaakt. En jullie kunnen zeggen dat jij erbij geweest bent... Ik geloof dat de betekenis van de beschieting van Valmy tijdens de Franse revolutie, waarop deze uitspraak van Goethe betrekking had, lang niet zo groot was als vandaag de Tsjechoslowaakse revolutie. Toen werd voor de eerste keer bewezen dat een volksleger, de troepen van de Franse revolutie, zeer goed in staat was stand te houden tegen de klassieke legers van de vorsten. Hoewel iedereen dat tot dan toe voor onmogelijk had gehouden. Nu moet nog bewezen worden of het tot nu toe ondenkbare toch mogelijk is. Of er een derde model bestaat, iets tussen kapitalisme en communisme in. Tsjechoslowakije in revolutie. Een onbloedige opstand van schrijvers, intellectuelen en kunstenaars die de sympathie geniet van heel een volk. Een opstand tegen een fantasieloos dictatoriaal bewind tegen een partijbureaucratie die veel beloofde, maar weinig gaf. Want beloften waren er genoeg geweest. In het manifest van het fusiecongres van de Tsjechoslowaakse communistische en socialistische partijen, gepubliceerd op 27 juni 1948, had men aan hoogdravende woorden geen gebrek gehad. Wij willen een volksdemocratische republiek opbouwen in socialistische zin. Wij willen een orde waarin de ene mens niet door de ander zal worden uitgebouwd... ...waarin ieder de mogelijkheid zal hebben om te werken, te scheppen, te leven... ...en al zijn capaciteiten ten volle te ontplooien. Wij willen een orde opbouwen waarin economische crises niet langer voorkomen. Een orde waarin werken in ere wordt gehouden en ledengang als een schande wordt beschouwd. Een orde waarin een ongekende vooruitgang zal plaatsvinden op het gebied van wetenschap, techniek en cultuur... Wij willen dat ons land rijk en gelukkig zal zijn... en de zorg voor het welzijn der mensen zijn hoogste wet. Dit alles willen wij verwezenlijken... en we hebben daarmee reeds een begin gemaakt. Een begin gemaakt. In februari 1948 hadden de communisten de macht in handen genomen. De Koude Oorlog, het product van de tegenstellingen tussen Oost en West... zowel aangewakkerd door Stalin als door zijn felste tegenstanders... won aan kracht... Europa werd in twee kampen verdeeld. En Tsjechoslowakije behoorde tot het oostelijke kamp. Kort, voor de machtsovername in Praag... had de communistenleider Clement Gottwald een interview toegestaan... aan een correspondent van United Press. Een van de vragen luidde... Gelooft u dat Tsjechoslowakije een belangrijke bijdrage kan leveren... tot het verminderen van het misverstand tussen oost en west? En zo ja, op welke wijze? En Gottwald antwoordde... Tsjechoslowakije heeft nooit de rol van bemiddelaar tussen Oost en West gespeeld... en is ook niet van plan dit te doen. Tsjechoslowakije steunt vastbesloten op de vredelievende... democratische internationale politiek van de Sovjet-Unie... en van de democratische staten der Slavische volken. Naar mijn mening is dit de enig mogelijke democratische... en vrijheidslievende politiek voor het Oosten, zowel als voor het Westen. Europa in twee. In West-Europa zal men vele jaren lang voor de communisten geen goed woord meer over hebben. In Oost-Europa deelden dezelfde communisten de lakens uit. Rudolf Slansky, toen een van de belangrijkste figuren in Tsjechoslowakije, zei over de communisten. Communist zijn betekent bescheiden zijn. Niet duizelig worden van successen, nog ten neergeslagen door tegenslagen. Ook in zijn privéleven moet een communist een voorbeeld zijn. Baantjesjagers en oneerlijke elementen worden uit de partij gestoten... en waar zij zich ook in de partij trachten te nestelen... zullen wij ons van hen weten te ontdoen. Partijvijandige elementen worden spoedig ontdekt... en evenmin als een havik zijn klauwen kan verbergen... kunnen baantjesjagers en oneerlijke elementen... in de partij een onderkomen zoeken. Aan grote woorden geen gebrek... Bescheiden en eerlijke communisten werken aan een ongekende vooruitgang... naar rijkdom en geluk. Naar een situatie waar de zorg voor de mens centraal staat. Maar zo glanzend zou het allemaal niet gaan. Natuurlijk kan niet alles wat sinds 1948 in Tsjechoslowakije gebeurde... negatief beoordeeld worden. Slowakije was in economisch opzicht achtergebleven bij de rest van het land. En de communisten deden hun best om aan dat verschil een einde te maken... De sociale voorzieningen voor de werknemers in de genationaliseerde industrieën... werden aanzienlijk verbeterd. De gezondheidszorg en de zorg voor bejaarden werd georganiseerd... en er werd veel aandacht en geld besteed aan het onderwijs. Het aantal leerlingen van middelbare scholen en universiteiten nam snel toe. Vooral kinderen uit lagere milieus... nakomelingen van arbeiders en boeren gingen de universiteiten bevolken. Maar of het beloofde geluk nu wel kwam, mag men sterk betwijfelen. Onmiddellijk na het aan de macht komen van de communisten... pleegde Mazarik, wiens naam in Tsjechoslowakije een symbool was... zelfmoord. Of werd Mazarik vermoord? Daarna is een onderzoek ingesteld. Mazariks vrienden in Londen zijn van mening dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Zij het ook dat die zelfmoord een direct gevolg wordt genoemd... van de gebeurtenissen die Tsjechoslowakije in het oostelijk blok brachten... De verscherping van de situatie in de Koude Oorlog... de breuk tussen de Sovjet-Unie en Joegoslavië... miste ook in Tsjechoslowakije zijn uitwerking niet. In het begin van de jaren 50 verloren onder andere Clementis... de Tsjechoslowaakse minister van Buitenlandse Zaken... en Rudolf Slansky, één secretaris van de Communistische Partij, het leven. Het slansky proces was niet vrij van de antisemitische die Stalin... op het einde van zijn leven aanhief is en anderen werd Slovaaks nationalistische afwijkingen verweten. Velen verloren hun post. Velen kwamen in een gevangenis terecht. Het Stalinisme vierde hoogtij in Tsjechoslowakije. Het reusachtige standbeeld voor Stalin... dat in Praag werd opgericht, onderstreepte dit alleen maar. In 1953 overlijdt Stalin. In 1954 kan men in Tsjechoslowakije... het eerste gerommel horen van een intellectueel protest... dat pas nu succes zou hebben... In 1956 wordt de onfeilbare Stalin van hier door Khrushchev gedegradeerd tot een zeer feilbaar mens. De weerslag van Khrushchevs geheime reden op het 20e congres van zijn partij... doet zich in Oost-Europa voelen. 1956 wordt in Hongarije het jaar van de rehabilitaties... van de veranderingen, van de revolten en van de Russische interventie. In Polen komt de pas uit de gevangenis ontslagen Komuka terug... In Tsjechoslowakije gebeurt niets. De Tsjechoslowaakse leiders... Novotny en Siroki... beweren dat zij zich niets te verwijten hebben. Hoogstens treft de inmiddels overleden... Clement Gottwald enige blaam. De Stalinvereniging was overdreven... en het Stalin-standbeeld zal worden gesloopt. Aan de persoonsverheerlijking om Gottwald... zal een einde worden gemaakt. Maar Slaansky, Clementis en alle anderen... vond men, werden terecht ter dood gebracht. Eindelijk... In 1963 komt ook Tsjechoslowakije in beweging. De processen uit de Stalin-tijd worden opnieuw onder de loep genomen. En op 22 augustus 1963 maakt de Praagse krant Ruder Pravo bekend. In de strafzaak tegen Rudolf Slansky en anderen... luidde het oordeel van het hoogste gerechtshof... Rudolf Slansky, Jozef Frank en anderen... zijn op alle punten der aanklacht vrijgesproken... Door deze maatregel, schrijft Rude Pravo, werden waarheid en gerechtigheid hersteld. En het onrecht dat verschillende partij- en staatsfunctionarissen werd aangedaan... in de periode van de personencultus weer goedgemaakt. De precieuze naleving en de ontwikkeling van de leninistische normen... in het leven van de partij en van de samenleving... zijn een vaste garantie dat dergelijke betreurenswaardige gebeurtenissen... zich niet meer zullen voordoen. Onder de leiding van onze partij wordt de socialistische democratie... voortdurend verdiept en worden de rechten en vrijheden... van de socialistische mens die een communistische toekomst opbouwt... uitgebreid. Velen waren met deze gang van zaken nauwelijks tevreden. Een van de gerehabiliteerden, Novo Meski, een Slovaaks schrijver... verklaarde dat het met de rehabilitatie zonder meer niet afgelopen kon zijn. Op hun congressen spraken journalisten en schrijvers zich uiterst kritisch uit maar de Tsjechoslowaakse leiding vond dat er nu ook weer niet al te ver gegaan moest worden. Op 13 juni 1963 pakte Novotny krachtig uit tegen vernieuwers... die zijn inziens het onmogelijke verlangden. De westelijke propaganda maakt gebruik van alle middelen... om in Tsjechoslowakije weer een nationaal vraagstuk te creëren... en in Slowakije een oppositiestemming te wekken. In het Tsjechische gebied probeert zij... onder het mom van de strijd tegen de personencultus een culturele strijd te ontwikkelen. Zij komt weer aandragen met de oude leuzen van de culturele vrijheid... terwijl zij in werkelijkheid denkt aan de vrijheid... om de belangen van de partij en het socialisme te ondergraven. In deze samenhang moeten we de dingen zien. We moeten zien wie er nut bij heeft... het nationaliteitenvraagstuk op te werpen. Wie belang heeft bij een eenzijdige behandeling... van de vraagstuk uit het verleden. Belang hierbij hebben de overblijfselen van het fascisme de aanhangers van de vroegere volkspartij die in het duister leven... intrigeren en bovendien nog hoge pensioenen krijgen. Onvriendelijke woorden dus van Novotny aan het adres van journalisten en schrijvers... die vonden dat het allemaal te langzaam ging. Dat het verleden uit de Stalinperiode onvoldoende doordacht werd. Dat onvoldoende verrijkende conclusies getrokken werden. Weliswaar boekten de vernieuwers een bescheiden succes... toen in september 1963 de medestander van Novotny, William moest zijn post als eerste minister moest opgeven. Hij werd vervangen door Jozef Lennart, een Slovaak, van wie vooral op economisch terrein veel werd verwacht. Maar het bleef een half zaak. In wezen bleven de Stalinisten aan het touwtje strekken. Inmiddels veranderde het toch wel iets in Tsjechoslowakije. De kunstenaars lieten zich niet meer helemaal in de hoek dringen. De beeldende kunst en de schilderkunst... namen resoluut afstand van het socialistisch realisme. Schrijvers benaderden de werkelijkheid kritisch. De filmkunst sloeg nieuwe wegen in. Vele boeiende films hebben we daaraan te danken... zoals bijvoorbeeld de film die vorig jaar in ons land draaide... Moed voor iedere dag... Waarin met de officiële prikpraat op kunstzinnige wijze een loopje werd genomen. In Praag werd Frans Kafka in ere hersteld, tot ongenoegen van Russen en Oost-Duitsers. Er vonden ontmoetingen plaats tussen marxistische intellectuelen en christenen. De zogenaamde dialoog kwam, zei het moeizame niet te hard op, tot stand. Praag was zo'n beetje het huis halverwege. Het was niet zoals het zijn moest, maar beter dan het was geweest. En toen, plotseling, kwam de stroomversnelling. braken de dijken en traden er diepgaande veranderingen op. De Nederlandse theologie-student Jaap van Zwieten de Blom... die enige jaren geleden in Tsjechoslowakije studeerde... bracht begin mei van dit jaar opnieuw een bezoek aan Praag. Ja, ik wilde iets vertellen over het verschil tussen de, in de sfeer... tussen die 1 mei, viering, twee jaar geleden en nu. Twee jaar geleden stond daar op de grote tribune, op het uh, grote centrale plein in Praag, wat is die de president Novotny voortdurend maar te zwaaien, af en toe zijn interviewtje af te geven, en de optocht bestond voornamelijk uit uh, pioniertjes, het is een soort uh, jeugd, Tsjechische jeugdbeweging, een, een communistische jeugdbeweging, waar praktisch de hele Tsjechische jeugd bij behoort heeft of bij behoort. Uh, verder wat groepen studenten. Uh, wat groepen uit uh, bedrijven, fabrieken... die daar met uh, vastgestelde leuzen als uh, levende vriendschap met de Sovjet-Unie rondliepen. De hele parade duurde zoiets van drie, drieënhalf uur en het was afgelopen. Aan het eind hield Novotny nog een toespraakje... waarin hij op een verschrikkelijk simpele manier in zijn eigen... Praags vertelde dat het volk natuurlijk een beetje harder moest werken... want dat dat zo niet ging. Het was nu mooi weer. Het was zondag, toen die dag. Het was nu mooi weer en we waren allemaal vrolijk. Maar de volgende ochtend moesten we weer allemaal vrolijk aan het werk gaan... en ophouden met dat luieren en zo wat we allemaal deden. Nu was de sfeer totaal anders. Er werd tijdens de 1 mei-optocht enorm gedemonstreerd. Er was een geweldige grote mensenmenigte, veel groter. Ik had de indruk veel meer dan vroeger, Maar daar kan ik me in vergissen. Omdat het niet meer op datzelfde grote plein werd gehouden. Dat ligt nu namelijk helemaal opgebroken. Ze schenen er een metro te willen bouwen. De, de parade duurde veel langer. De, er werd gedemonstreerd met leuzen als um, laat Israël leven door Tsjechische studenten. Daartegenover waren er dan ook Arabische studenten die een leuze meedroegen. Bevrijd Palestina. Maar de belangrijkste leuze vond ik wel, die ook door Tsjechische studenten werd meegedragen. Solidariteit met de verdrukte Poolse studenten. Zo in deze woorden. Verder werden er wat portretten van Che Dje Guevara meegedragen... wat me ook wel goed deed. Ook de mensen op de tribune maakten op mij een totaal andere indruk... dan de mensen die daar twee jaar geleden stonden. Dubček en Soboda waren veel vrolijker, veel enthousiaster. Uh, het publiek was ook veel enthousiaster tegenover deze mensen... Er werd veel spontaner over en weer uh, gezwaaid en gereageerd. Er werd heen en weer geroepen. En niet alleen maar zoals vroeger leuzen van... Uh, leven de vrede en leven de vriendschap met de Sovjet-Unie. Maar, maar, maar ook heel andere dingen. Van, uh, hoe gaat het daarboven? Dat, dat, heb ik, dat heb ik echt zo gehoord. Hè? Van, zijn jullie er nog niet moe van geworden? Nee. Want het is allemaal verschrikkelijk vrolijk op het ogenblik. Er was er zelfs één om een uur of half twee... die kennelijk dacht van... Nou, die mensen zullen zo langzaam te honger krijgen. En rijkte toen een stukje brood aan uh, Dubček aan. En Dubček brak dat in tweeën, gaf de ene helft aan Swoboda... en de andere helft hield hij zelf. En aten dat alle twee demonstratief op. Nou, Ik, had, ik heb echt de indruk dat uh, Novot niet bang zou zijn... en misschien ook wel terecht dat hij vergiftigd zou worden. Maar dat soort dingen, dat gebeurde er allemaal. En het was een, gewoon een verschrikkelijk vrolijk feest. En iedereen die erbij was, had er enorme lol in... En ik had ook de indruk dat iedereen kwam spontaan en was daar spontaan en was daar voor zijn plezier. Ikzelf ook trouwens. Er was dan ook in de tussentijd en vooral in dit jaar veel gebeurd. Die veranderingen kan men van twee kanten benaderen. Het economische verslag van de Tsjechoslowaakse regering over 1967 geeft, zo op het eerste oog, positieve resultaten. Het nationale inkomen steeg met 8 procent. De industriële productie met 7 en tiende procent. Er werden 9,3 meer bouwwerken afgeleverd. De landbouw produceerde 3,5 meer... dan tijdens de gunstige oogst van 1966 werd binnengehaald. Goede cijfers op het eerste oog. Vooral als men bedenkt dat relatief achtergebleven Slowakije... een snellere groei doormaakte dan Tsjechië. Maar men bleef in Tsjechoslowakije klagen dat het nog lang niet goed genoeg ging professor Schick, de dynamische econoom en voorstander van ingrijpende hervormingen... waarbij de bedrijven zelf meer zeggenschap zouden krijgen... en het rentabiliteitsbeginsel zou worden ingevoerd, bleef ontevreden. Kort en goed. De voornamelijk politieke leiding van de economie... moest door een waarlijk economische leiding vervangen worden. De partijman moest plaatsmaken voor de technicus. Zolang dat niet zou gebeuren, achtte men een werkelijke economische hervorming niet mogelijk. Dat was de ene kant, de economische ontwikkeling. Minstens zo belangrijk echter was... dat in het touwtrekken tussen partij en schrijvers... de partij aan de winnende hand leek. In de Sunday Times van 2 september... verscheen een dramatisch manifest van Tsjechoslowaakse schrijvers... waarin een hartstochtelijk beroep werd gedaan om hulp. Meer dan 30 jaar geleden verkondigde onze dokter Edward Benesch... aan de wereld dat de vrede ondeelbaar was. Wij hebben nu het recht de wereld eraan te herinneren... dat vrijheid en beschaving ondeelbaar zijn. Wat wij vandaag zoeken is niet de hulp van de mogendheden... maar een solidariteitsmanifestatie van de geest. Protesteert. En doet gij dat in het bijzonder linkse westelijke intellectueel... die nog steeds gevaarlijke illusies koestert... over democratie en vrijheid in de socialistische landen. Die protesteert tegen Amerikaanse massamoorden in Vietnam... tegen fascisme in Griekenland tegen rasonderdrukking in de Verenigde Staten... en die de neiging hebt geen acht te slaan op datgene wat gebeurt in de gebieden... waarop gij uw hoop gevestigd hebt. Het manifest bleek als een vervalsing. De Tsjechoslowaakse schrijver Kohut liet daarover geen twijfel bestaan. Maar het stuk vestigde de aandacht op bepaalde negatieve ontwikkelingen... in het land van Nowodny en vervulde zo toch een functie. Kohut schreef aan in een brief aan de Duitse schrijver Gunther Graas. Iedere propaganda creëert zijn eigen dogma's. Niet slechts de onze of de uwe. In uw dagbladen lees ik dagelijks het woord functionaris. Dit woord is bij u het begrip bij uitnemendheid... voor al het conservatieve, pseudo-revolutionaire... anti-humanistische achter uw oostgrenzen. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Het vernieuwingsproces begint en eindigt niet bij de kunstenaar. De worsteling om het ware wezen van het socialisme loopt door mijn hele partij, door alle lagen van onze maatschappij. In deze worsteling sluiten de mensen zich niet bij elkaar aan... op basis van hun beroep, maar op grond van de rijpheid van hun denken. U kunt bij ons meer dan één kunstenaar vinden... die zich tegen deze progressieve beweging te weerstelt, omdat deze de tijd van het schematisme... waarin zijn spaarzame talent nog aan de markt kon komen... voor eeuwig tot een einde brengt. Daarentegen kunt u niet weinig functionarissen vinden die sinds enkele jaren tot degene horen... die, wel overwogen, de weg openleggen voor deze beweging. De meerderheid van de kunstenaars en intellectuelen. Sommige functionarissen. Studenten die voorjaar na najaar nog kennis moesten maken met de gummiknuppels van de politie. Zij samen vormden het hechte front waarop Nowotny zijn tanden stuk brak. Het front dat zorgde voor de meerderheid in het centrale comité die Nowot niet ten val bracht. Eerst als algemeen secretaris, vervolgens als president. De rest van de ontwikkelingen in het bewogen voorjaar van Tsjechoslowakije... is genoegzaam bekend. Tsjechoslowakije sloeg nieuwe wegen in. Is een fusie tussen socialisme en vrijheid mogelijk? Moet het socialisme ingroeien in het kapitalisme... zoals de westerse socialistische partijen deden... die de democratie op de eerste plaats zetten... En hun socialistisch karakter vergaand verloren? Of dient het socialisme zich dictatoriaal op te stellen om enkele socialistische trekken te behouden, zoals in Oost-Europa? Was het dictatoriale Stalinisme een wezenskenmerk van het communisme of een afwijking ervan? In Tsjechoslowakije probeert men het antwoord te geven: Het nieuwe actieprogramma van de Tsjechoslovaakse Communistische Partij belooft vrijheden die de Tsjechoslowaken tot dan toe onthouden waren. De pers schrijft alsof er geen censuur bestaat. Is daarmee de persvrijheid verwezenlijkt? Dr. Anders Kempers, wetenschappelijk medewerker van het Persinstituut in Amsterdam... is daarover niet zo optimistisch. Communistische regeringen hebben vele middelen tot hun beschikking... om de pers aan banden te leggen. En de censuur is er maar één van... Er zijn perswetten met stringente voorschriften. Niet iedereen kan een krant uitgeven. De papiertoewijzing is een machtig wapen in de handen van de regering. De formele censuur is slechts één van de middelen waarvan men zich bedient. Van persvrijheid in onze zin is dan ook, ook in Tsjechoslowakije, nog altijd geen sprake... Uh, die sensoren die zijn er dus uh, die zijn er nog steeds. Uh, die zitten eigenlijk met de, de armen over elkaar gevouwen, zitten die in de, in de redactieburelen. En zoals uh, Tsjechoslowaakse journalisten dat zeggen, uh, die durven eigenlijk zich nauwelijks nog te bewegen. Die durven in ieder geval niet meer de hand op te nemen om het rode potlood door uh, bepaalde als, vroeger als uh, kritiek beschouwde passages in artikelen te halen, daar is geen sprake van. Er gaan op het ogenblik dan ook stemmen op om, uh, om deze mensen hun salaris niet langer uit te betalen... omdat ze dat, uh, omdat ze dat eenvoudig niet uh, verdienen. Ze zitten daar gewoon uh, als een soort uh, werkloze hoofdarbeiders uh, op die uh, krantenredacties. Maar uh, nogmaals, ik herhaal nog eens, uh, formeel is dat censuurmechanisme niet afgeschaft. en. Uh, in feite is het dus ook nog steeds zo dat, uh, dat het hele netwerk... van al die overige controlemaatregelen... Uh, dat dat nog steeds rond die Tsjechoslowaakse pers uh, bestaat. Uh, om een zeer uh, belangrijke factor te noemen... bijvoorbeeld de kwestie van de papierbevoorrading. Uh, het is op het ogenblik zo dat uh, nog steeds... Uh, ten gevolge van het feit dat er in het algemeen... dus in uh, een aantal Oost-Europese landen... een chronisch tekort aan goed krantenpapier bestaat... Uh, dat men het uh, dus... Uh, Onder, onder beroep dus op dat bestaande tekort aan papier dat men dus een, altijd een centrale distributie van dat papier heeft, heeft ingesteld en heeft aangehouden en die centrale distributie van dat krantenpapier bestaat nog steeds en een kind kan begrijpen dat het natuurlijk een, een zeer efficiënte mogelijkheid is om de hele ontwikkeling van de pers om die dus te leiden want door dus bepaalde kranten een groter respectievelijk een kleiner een papier toe te staan kan men natuurlijk de ontplooiing van zo'n krant kan men stimuleren of kan men afremmen de indruk die je krijgt is dat de mate van persliberalisatie die tot op dit moment dus eigenlijk is bereikt in Tsjechoslowakije, dat die als het ware instrumenteel is, dat die gehanteerd wordt door de nieuwe leiding als een wapen in de strijd met de zoals daar genoemd worden, de dogmatische elementen uh, in de communistische partij. Dat men dus deze vergrote mate van vrijheid van informatie en van meningsuiting... net als dat in, Tsje uh, in Joegoslavië het geval is, dat men die dus hanteert als wapen... in een uh, interne politieke discussie in de communistische partij. En dat is natuurlijk toch principieel iets anders dan een toekenning... van een werkelijke vrijheid van informatie en van meningsuiting zullen de ontwikkelingen in positieve zin in Tsjechoslowakije zich doorzetten. Er zijn hierbij enige bedenkingen wel op zijn plaats. In 1956 was Polen het verst ontwikkelde socialistische land... in de richting van een democratisch, modern regime. Maar daar is sindsdien ernstige stagnatie opgetreden. En op dit ogenblik, dezelfde tijd dat Tsjechoslowakije zich zo snel ontwikkelt, is in Polen een reactionair en dikwijls antisemitistisch offensief gaande, dat veel van de verworvenheden van 1956 ongedaan maakt? De situatie in Tsjechoslowakije nu lijkt in vele opzichten op die in Polen in 1956. Tsjechoslowakije is er kortom nog lang niet. En toch zien de vooruitzichten voor Tsjechoslowakije op dit ogenblik er beter uit. Natuurlijk. Er is krachtige druk van buitenaf. Uitgeoefend door de Sovjet-Unie, door Polen, door de Duitse Democratische Republiek... die de ontwikkelingen in Tsjechoslowakije met argusogen gadeslaan... en bang zijn dat de liberaliserende tendenties naar hun land zal overslaan. Er zijn verder de te verwachten ernstige economische moeilijkheden. Tsjechoslowakije's economen houden rekening met grote werkloosheid als gevolg van de voortgezette economische liberalisatie, als gevolg ook van de noodzakelijke hervormingsmaatregelen die men in de toekomst wil gaan nemen. En toch ziet de kansen voor Tsjechoslowakije vrij positief uit. Dat kan men baseren op twee overwegingen. Tsjechoslowakije is het enige communistische land dat ervaringen heeft met een democratisch bestuur. Niet zoals de andere landen komt men uit een dictatoriaal regime over naar het communisme. Men heeft democratie voor het communisme moeten opgeven. Tsjechoslowakije is het enige communistische land... met een traditioneel krachtige communistische partij. Met een partij dus die ook al vroeger een zekere sympathie bij de bevolking had. Al met al moet er mee gerekend worden... dat er zich nog grote moeilijkheden zullen voordoen. Maar de kansen voor het slagen van het avontuur van 1968 lijken groter... Dan zijn enig communistisch land ooit zijn geweest. U hoorde Praags dubbele lente een programma van de VPRO uit 1968. 45 jaar geleden, op 21 augustus, kwam er een einde aan het korte opbloeien van een democratisch socialisme in Tsjechoslowakije. Het experiment werd alweer onderdrukt toen troepen van het Warschau-pact het land binnentrokken en de hervormingen terugdraaiden. De uit Tsjechoslowakije afkomstige vertaalster Susana nelisse bradova was er getuige van, maar wachtte de gevolgen ervan niet af en kwam in 1968 naar Nederland. In de nu volgende bijdrage van de Icon uit een vierdelige serie getiteld Overlopers is Paul Strikwerda in gesprek met haar. Vandaag kunt u luisteren naar het vierde deel uit onze zomerserie Overlopers. Een serie portretten van mensen die het ijzeren gordijn voorbij gingen en in Nederland een nieuw bestaan opbouwden. Nadat tijdens de Praagse lente van 68 Russische troepen... de hervormingsgezinde regering van Alexander Dubček ten val hadden gebracht... vertrok Susanna Nelisse-Bradova uit haar vaderland Tsjechoslowakije. Ze heeft nu een eigen vertaalbureau en vertaalde naast wetenschappelijk werk... onder andere Tsjechische sprookjes, verhalen van Milan Kundera... en publicaties van Václav Havel. Ik ben geboren in Praag en omdat ze, zowel mijn vader als mijn moeder werkte... Uh, werd ik en mijn zusje opgevoed en grootgebracht... door uh, de ouders van mijn moeder. En die woonden in een prachtig uh, gebouw... op een van de mooiste pleinen van Praag... namelijk het plein bij de Burgt. Het huis waar mijn grootouders woonden... was oorspronkelijk een klooster... met heel veel geheime geheimzinnige gangen... een hoekjes, een prachtige houten trap... namens zegt, uh, waar vroeger uh, als er uh, feesten waren... ...de gasten bediend werden door uh, jongens die dan te paard over zo'n houten trap gingen. Ik weet niet of het waar is. Maar in ieder geval uh, op dat prachtige plein heb ik uh, heel veel gespeeld. Er staan uh, oude acacias. En uh, uh, eigenlijk tussen de paleizen, uh, renaissance paleizen, dus de omgeving. Dat uh, was prachtig. Ik moet zeggen dat ik uh, gelukkig jeugd heb gehad... Um, als je bedenkt dat, uh, dat ik eigenlijk uh, een kind was... in een van de moeilijkste perioden die Tsjechoslowakije heeft uh, gehad... namelijk de uh, uh, Stalinistische periode... daar heb ik niks van geweten. Dat hebben mijn ouders en grootouders uh, voor zichzelf gehouden. Um, het was tijd van uh, uh, verschrikkelijke politieke processen... Um, een van de eerste herinneringen die te maken heeft met uh, politiek, met het uh, communistisch regime. Toen was ik denk ik vijf of zes. En ik zie het ogenblik nog vormen. Uh, het gebeurde in uh, de keuken. Het was middags, de zon scheen naar binnen. En mijn vader en mijn moeder stonden bij de kast. En bovenop die kast stond zo'n oude bakkelite radio. En was ineens was, het, was de sfeer bij ons thuis zo anders... dat dat ik daardoor denk ik die herinnering heb. Wat werd er verteld op de radio? Dat Stalin dood was. En een paar dagen later was ook uh, Godwald, de eerste communistische president van Tsjechoslowakije, dood. Dus dat zijn de eerste herinneringen die iets te maken hebben met politiek. Nu spreek ik dus uh, over het begin van de jaren 50. Zoals u weet, uh, uh, was het uh, politieke beleid in Tsjechoslowakije. Ontzettend afhankelijk van wat er in Moskou gebeurde. En op een gegeven moment had Moskou gewoon een zondeboek nodig. En die hebben ze gevonden in uh, de persoon van Rudolf Slanski, Vrij hoge partijfunctionaris. Uh, en zijn uh, collega's. Uh, die werden van uh, de meest afschuwelijke dingen beschuldigd. En uh, uh, de rechtszaken, dat was eigenlijk alleen maar komedie... De mensen hebben, er zijn veel mensen uh, opgehangen, Slansky onder andere, en uh, veel van zijn collega's en een heleboel mensen die zijn uh, de uh, kampen, werkkampen ingegaan. Het was uh, de meest afschuwelijke periode in de Tsjechische geschiedenis, kan je wel zeggen. Dus dat is nogal een, een, een schril contrast uh, met de vredige kinderjaren die ik doorgebracht heb in de zon. ...zomers onder die acaciabomen En uh, nou, zonder, zonder enig politiek uh, besef van de gebeurtenissen in die jaren. Wanneer kwam dat besef? Uh, dat besef... Uh, Kijk, je hoort natuurlijk uh, thuis wel wat. Um, uh, maar je ouders durven je, <coughs> zeker als je klein bent... ...niet alles te vertellen, omdat ze bang zijn... ...dat je als kind gaat praten... ...omdat je eigenlijk niet weet waarover het gaat... Wat men veel deed, dat was elkaar uh, aangeven, elkaar verklikken. Dus uh, je hoefde maar ergens uh, in een verkeerd gezelschap een verkeerd woord laten vallen. En um, je merkte al gauw de gevolgen uh, van zo'n woord of zo'n zin. Dus dat was, uh, dat was lastig. Ik kan een uh, voorbeeld geven, bijvoorbeeld van mijn vader. Uh, die had een uh, administratief baan bij een uh, firma. En in de jaren 50 uh, heeft hij te kennen gegeven aan een van zijn collega's... dat hij ontevreden was met het uh, communistisch regime. Binnen een week uh, werd hij ontslagen. En um, vervolgens ging hij tot zijn pensioen toe uh, daken asfalteren. Dus dat was het gevolg bijvoorbeeld van die paar zinnen. Uh, wat ook uh, in de jaren 50 uh, uh, veel werd gedaan... en eigenlijk moest je dat doen... Dat was bijvoorbeeld in de medagen, uh, dagen van bevrijding... dat je je ramen moest versieren met vlaggen. Met Tsjechisch vlaggetje, Russisch vlaggetje. En uh, vaak ook met de beelden, met foto's... van uh, met name Russische communistische staatslieden. Mijn vader deed het niet, omdat hij uh, er hekel aan had. Tot op een gegeven moment de concertie van ons huis kwam. Uh, en dat was degene die dan allerlei informatie, zulke soort informatie, doorgaf naar de hogere instantie. En die zei, uh, uh, meneer Brada, u heeft uh, de ramen niet versierd, dat, uh, dat kan niet. En mijn vader was nogal op type dus die rende naar uh, de eerste beste winkel... en daar heeft hij een hele stapel van foto's van Molotov en uh, ik weet niet meer wie... van de Russische politici gekocht. De ramen helemaal mee dichtgeplakt. En dat werd natuurlijk als, weer als provocatie uh, gezien. En zo was het natuurlijk ook wel bedoeld... Maar dit soort uh, kleine daadjes, uh, die gingen dan meteen in je uh, persoonlijke dossier. Niet alleen in het dossier van mijn vader, maar ook van mij en van mijn zus. En dat had weer consequenties voor, uh, voor de toekomst. Het is wel uiteindelijk goed gekomen. Maar dit soort dingen kon je niet doen eigenlijk in die, in die jaren. Ja. Kon men wel om uh, de communistische partij heen? Uh, dat, dat kon... Dat kon wel, je hoefde niet uh, lid van de partij te worden. Maar uh, je zag wel om je heen dat wie wel lid was... dat hij uh, veel meer privileges had uh, dan de niet partijleden Heeft u van het begin heel duidelijk de keuze gemaakt... om zich uh, kritisch op te stellen tegenover de partij? Niet bewust. Niet bewust. Je bent natuurlijk... Uh... Je krijgt natuurlijk heel snel door dat er iets niet deugt. Je ziet om je heen dat de economie niet, eh, niet klopt. Uh, dat, er, um, ja, dat er wetten niet nagekomen worden. Kortom, dat er, dat er onrecht is. Uh, dat er censuur is. Um, dat mensen die waarheid spreken uh, bestraft worden. Uh, straffen, uh, vaak lange straffen moeten uitzitten. Maar uh, het is moeilijk uh, als je jong bent om uh, in het verzet te komen of, het, uh, of, of, de, of een uiting te geven aan je ontevredenheid met het regime. Um, wat je veel doet is natuurlijk lezen, lezen van boeken die uh, verboden zijn. Uh, je luistert naar Westerse Radio om uh, een beetje objectieve informatie over het, uh, over het nieuws te krijgen, over de wereld, over de politieke ontwikkelingen. Maar een, een, er waren niet, uh, niet veel mensen die zo dapper uh, genoeg waren om, uh, om in het verzet te komen. En die eindigden weer uh, uh, in de werkkampen. Uh, hoe bent u uh, verder, verder, verder gevaren? U bent naar de lagere school gegaan, uh, wat is er vervolgens gebeurd? Ik ben naar uh, de lagere school gegaan. Dat was uh, die duurde toen was de eerste tot en met de negende klas. En vervolgens uh, naar het uh, gymnasium. Ik uh, zou oorspronkelijk uh, een gymnasium bezoeken... die uh, bij ons vlak om de hoek was. Maar omdat mijn vader, zoals ik straks vertelde... af en toe uh, wat gedaan heeft, wat niet mocht, officieel... Um, lukte dat niet. En via via uh, mocht ik dan uiteindelijk wel een gymnasium bezoeken. En dat was een uur lang met de tram... Op een heel andere uh, buitenweek van Praag. En in uh, 64 uh, uh, ben ik Engels gaan studeren na het uh, eindexamen op het uh, gymnasium. En de studie heb ik in 68 uh, de Engelse studie afgemaakt. MUZIEK Op een gegeven moment werd Tsjechoslowakije uh, uh, binnengevallen door Russische troepen. Kunt u zich dat nog herinneren? Dat kan ik me uh, zeer goed herinneren. Uh, het was 21 augustus. En ik was uh, thuis. Ik was niet met vakantie. Ik was thuis alleen met mijn moeder. En we werden, mijn moeder en ik, uh, ochtends uh, om een uur of drie, vier uh, wakker. door uh, een geluid wat we nergens thuis konden brengen. Dus we gingen eventjes op het balkon kijken. We woonden vierhoog. En uh, onder ons zagen we uh, een enorme stoet uh, tanks voorbij rollen En je hoorde vliegtuigen. En het was, uh, het was net een nachtmerrie. Je wist niet uh, wat er aan de hand was. Uh, of het een militaire oefening was. Uh, er werd natuurlijk... Uh, um, al in de zomer werd er, of eventueel ingrepen van de Russen gesproken. Maar... Um, Niemand wilde het geloven of er waren maar wel weinig mensen. Iedereen was zo verschrikkelijk enthousiast dat ze dachten, nee, dat, dat kan gewoon niet gebeuren. En de wereld om ons heen laat het ook niet gebeuren. Nou, toen hebben wij, uh, toen heeft mijn moeder de radio aangezet. En daaruit, uh, uit, in de radio, op de radio hebben we gehoord dat het, uh, dat het inderdaad waar is, dat het niet om een militaire oefening gaat, maar dat, we, uh, dat, we, dat de Russische troepen binnen zijn gevallen. En, om een einde te maken aan um, Dubček en zijn. Uh, en zijn politiek. Um, ja, wat je, het eerste wat je doet is gewoon de straat oprennen. En uh, uh, met mensen praten. Uh, uh, we gingen toen uh, naar het centrum van Praag. Nou, daar had je had op alle, alle hoeken soldaten. Z op alle hoeken stonden soldaten. Je zag tanks. Uh, de bekende beelden die ook uh, in Nederland zijn vertoond. Uh, discussiërende groepen met, uh, met Russische soldaten. Het was een enorme klap voor, uh, voor het hele land. En uh, ik, uh, ik heb heel veel huilende mensen gezien. En, uh, en uh, ik had zelf ook uh, moeite mee om uh, de tranen te bedwingen. Komt het beeld nog wel eens bij u terug? Ja, regelmatig. Regelmatig. Zeker vorig jaar in november, toen uh, vlak voor de omwenteling... En, en ook na de omwenteling in, uh, in Tsjechoslowakije, uh, neem je toch wel een beetje... je bent blij natuurlijk, uh, dat uh, vooropgesteld. Maar uh, je blijft een beetje uh, terugh terughoudende... Uh, of uh, ja, hoe zal ik het zeggen... Uh, je twijfelt eraan, uh, gaat het wel door, blijft het wel zo omdat je al eenmaal zo'n omwenteling hebt meegemaakt. En, uh, en ook uh, het einde van die uh, omwenteling. Maar nog even terug naar mm -hmm. dat moment. Uh, je hoorde op een gegeven moment de tanks praag binnenrollen. Vliegtuigen. En toen ging u de straat op. Mm -hmm. En het hebt met mensen gepraat. En wat heeft u verder gedaan? Ik was natuurlijk hard aan het uh, nadenken. Wat ga ik doen? Want ik was, uh, in dat jaar was ik afgestudeerd... Uh, en ik had alle papieren voor Engeland, um, waar ik uh, een jaar lang zou gaan werken. Ik had al zelfs de ticket uh, voor de vliegtuig. Maar ja, Tsjechoslowakije was op dat moment gewoon afgesneden van de wereld. En ik dacht, nou, ik, moet er, ik, ik weet niet wat er gaat gebeuren en ik heb geen zin om me hier op te laten sluiten. Uh, er deden verhalen rond dat uh, Tsjechoslowakije door de Sovjet-Unie geannexeerd zou worden... Uh, de, de, de, de wildste verhalen dat de Chinezen Rusland zouden binnenvallen. En je wist gewoon niet, je, je wist niet wat er zou gaan gebeuren. Dus toen heb ik uh, maar besloten dat ik, uh, dat ik met de trein of eventueel liftend naar Engeland zou gaan. En dat ik uh, eerst uh, even uh, Holland zou bezoeken, uh, waar ik een, uh, een, uh, een vriend had. Maar als je dan terugkijkt naar het moment dat u besloot om Tsjechoslowakije te verlaten. Was dat gewoon een vlucht? Het was, je kan het zien als een vlucht. Um, een vlucht voor uh, onzekere toekomst. Dat was, het was een vlucht. Uh, het heeft rechtstreeks met politiek niets te maken, maar de politieke situatie, de politieke omstandigheden, hebben me we wel ertoe gedwongen. Ik moest iets ondernemen. Uh, als ik daar was gebleven, dan... Dan viel het niet te leven met het, met het gevoel. Ik zit hier in Tsjechoslowakije geïsoleerd en van alles vandaan. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. En bovendien heeft, hebben mijn ouders uh, het ook gewild dat ik het land uit zou gaan. Uh, ze hoopten op een uh, betere toekomst voor mij buiten Tsjechoslowakije. Ik denk dat het uh, als ik uh, in dezelfde situatie nu was. Uh, dat ik toch wel uh, lange had geaarzeld en, en misschien had ik het niet gedaan. Misschien had ik het niet gedaan. Maar, ach, je beseft zo weinig eigenlijk als je zo jong bent. Uh, Hoe oud was u? 22. 22. Kijk, um, een van de factoren die nog um, belangrijk waren voor het uh, weggaan uit Tsjechoslowakije, dat was natuurlijk het feit dat ik uh, stapelverliefd was... Dus uh, dat was natuurlijk ook een beetje een emotionele vlucht. Uh, want op dat moment, um, als je op iemand verliefd bent dan, dan, en je beseft... misschien zie ik uh, diegene nooit meer in mijn leven. Nou, dat is onverdraaglijk. Dat, dat, ondraaglijk, dat, uh, dat is verschrikkelijk moeilijk. Dus dat was ook een, uh, ook een, uh, een, een, een van de drijfveren om weg te gaan. Mijn moeder heeft me nog op het laatste moment, in, want ik had uh, vrijwel geen geld, geen Westers geld bij me... ...die heeft me nog op het laatste moment een paar ringetjes en een kettingje toegestopt, toegestopt. En um, uh, dat heb ik verband in Wenen. Toen kocht ik een kaartje van Rekensburg naar Utrecht. En uh, nou, op een vroege ochtend, op een zaterdag kwam ik in uh, Utrecht, uh, toen was nog het oud stationnetje hier, kwam ik aan... En uh, ja, ik geloof dat ik een gulden tien had, of werkelijk uh, niet zo verschrikkelijk veel. <lacht> en toen heb ik mijn vriend uh, opgezocht. En verder had ik ineens helemaal geen zin om nog eens naar uh, Londen te trekken of nog eens een vreemd land uh, te bezoeken. Dus toen ben ik uh, hier in Nederland gebleven. Um, wekelijks uh, mijn Nederlandse visum laten verlengen. En maar na een paar weken zei uh, een ambtenaar van de Vreemdelingenpolitie... hier in Utrecht... Uh, dat ik uh, of moet trouwen of uh, dat ik het land uitgezet word. Nou, toen ben ik maar getrouwd en uh, sindsdien in Nederland gebleven. U bleef natuurlijk het nieuws volgen uit Tsjechoslowakije. Uiteraard, uiteraard. En... Um, uh, dat was natuurlijk uh, zeer belangrijk, want uh, iedereen zat te wachten wanneer gaan de Russen weer terug naar huis En uh, zoals u weet, uh, is het, zitten ze er nog. Ze zijn wel uh, al, al onderweg, maar uh, niettemin um, hebben we daar uh, lang, voor, lang op gewacht. Er waren natuurlijk ogenblikken, bijvoorbeeld het jaar 77, wanneer uh, toen de garten uh, ontstaan is daaruit putte je wel hoop. En je hoopte vooral ook dat, het, uh, dat die beweging uh, wat het aantal leden betreft uh, zal toenemen. Je, hoopt, je hoopte dat, uh, dat ze uh, bepaalde politieke veranderingen zouden uh, bereiken. En dat is hen uh, uiteindelijk uh, uh, gelukkig gelukt. Wat, wat heeft u hier in Nederland uh, ondernomen voor de mensen in Tsjechoslowakije? Ik heb uh, veel vertalingen Verricht die um, te maken hadden met uh, het communistisch regime daar, die te maken hadden met het uh, verzet uh, van met name schrijvers en intellectuelen in Tsjechoslowakije. Um, maar dat verzet was ondergronds. Dat verzet was ondergrond um, tot in het jaar 77 uh, toen Gartner dus om een officiële status heeft gevraagd, niet gekregen overigens. Maar niet zijn zij uh, actief gebleven. En heeft men het aan hen te danken uh, dat de situatie in Tsjechoslowakije nu is zoals die is. Maar hoe kwam u dan aan uh, de publicaties van Garta? Um, die uh, kreeg ik via vrienden in Praag. Um, er zijn natuurlijk uh, manuscripten <coughs> uh, Tsjechoslowakije uitgesmokkeld en in het westen uitgegeven. Heeft u zelf wel eens wat uh, meegesmokkeld? Uh, jawel. <laughs> Zowel heen uh, als, uh, als terug. Uh, en dat is, uh, dat is niet prettig. Um, het gaat wel zwinters. Uh, want dan heb je een dikke jas aan... en dan kan je links en rechts uh, onder je kledingstukken... wel wat uh, boeken of tijdschriften wegmoffelen. Maar in de zomer van, valt het natuurlijk wel op. En dan, uh, dan wordt het moeilijk. <laughs> Maar hadden ze niet in de gaten? Zo van: uh, u vertaalde regelmatig geschriften van Garta 77? Dat wisten ze toch in Tsjechoslowakije? Um, natuurlijk volgde de persafdeling van de Tsjechische ambassade. Of volgde um, hier in Nederland uh, uh, alles uh, wat er op het gebied van Tsjechoslowakije. of wat te maken heeft met Tsjechoslowakije. gepubliceerd wordt of uitgezonden wordt. Nee, ik heb uh, de lastige dingen. of dingen waarvan. ...teksten waardoor ik in moeilijkheden zou kunnen komen... ...of mijn ouders of mijn vrienden in Praag... ...die heb ik altijd onder een pseudoniem uh, uh, gepubliceerd... ...dus uh, nooit onder, onder mijn eigen naam. Het hoeft gelukkig nu niet meer. Het is een hele opluchting. Wist u uw ouders waar u mee bezig was hier in Nederland? Nee, nee dat heb ik. Ik heb uh, mijn ouders weten dat ik, uh, dat ik vertaal, dat ik vertaalde heb... Maar ik heb uh, hen verteld alleen over de wetenschappelijke vertalingen... of literaire vertalingen. Maar niet over de, over de politieke teksten. Want uh, dan weten ze het. en als, uh, je, weet, je wist nooit uh, in welke situatie ze terecht zouden komen. En van hen uh, informatie afgedwongen zou worden. Mm, dus ik heb maar besloten om het, uh, om het niet tegen te zeggen. Nu weten ze dat natuurlijk wel, maar... Maar ah, toen niet. Uh, ja, meer, het was meer eerder een manier om ze te beschermen. En dan toch het uh, grote moment dat er daadwerkelijk een, uh, een omwenteling plaatsvond. Hè? Kunt u zich nog herinneren hoe dat in zijn werk is gegaan? Um, ik geloof dat ik de laatste was in Nederland die, uh, uh, die het gehoord heeft. En, uh, uh, het, is, uh, het is absurd, maar ik zat uh, notabene bij de bron en wel in het NOS-gebouw in Hilversum... Ik was bezig met uh, uh, het vertalen en ondertitelen van een ander filmmateriaal uit Tsjechoslowakije. en Dat was voor NOS laat. En ik belde tegen Tine uh, naar huis dat het nog wat later zou worden. En toen kreeg ik van mijn man te horen. De Tsjechische uh, regering is uh, gevallen. En dan, dan ben je, dan sta je perplex. Dan, dan weet je niet, is dit nou een grapje? Maar op die manier maak je geen grapjes, vind ik. Uh, en... Uh, uh, uh, dat was echt. En toen was ik pas tegen uh, middernacht uh, terug in Utrecht. En uh, toen ging wel een fles champagne open. <laughs> Wanneer bent u nou voor het laatst weer in Tsjechoslowakije geweest? Ik ben uh, afgelopen mei uh, het laatst geweest. Um, Vertel eens dus wat er veranderd is. Wat er veranderd is, <laughs> vreselijk veel. Um, mensen zijn uh, veel aardiger voor elkaar geworden. Um, ze zijn niet zo geïrriteerd meer. Uh, je wordt vriendelijk bediend in winkels en in cafés en in restaurants. dat was vroeger ook anders. Um, de burg met uh, het heel complex gebouwen op de burg die is voor de eerste keer sinds nou in 68 was het ook even voor een paar maanden open. Uh, dus als er een feest is, en dat was bijvoorbeeld... Uh, toen werd uh, de bevrijding van Tsjechoslowakije van 1945 uh, gevierd... Uh, gooide Havel alle poorten en deuren van de burg open... en iedereen mocht naar binnen. En, uh, uh, en je kon hem aanspreken. Uh, de regerings, uh, de parlementariërs en, uh, en staatslieden... Die, die lopen gewoon tussen de menigte door... Zonder bewaking of zonder zichtbare bewaking. Uh, iedereen, elke burger, kan een praatje met ze me maken. En uh, het hele land en uh, het volk uh, leeft op. Heeft u enig idee uh, hoe de toekomst eruit gaat zien? Um, het gaat in... Uh, ik geloof dat wat belangrijk is, dat zijn twee zaken... Uh, die zo snel mogelijk hersteld moeten worden... Ik weet niet welke van die twee zaken belangrijker is. Maar één is de, uh, de, de slechte economische toestand in, in Tsjechoslowakije. Maar het tweede, uh, de tweede zaak, het tweede probleem, is uh, meer wat, wat, wat menselijk van aard. Uh, de mensen moeten weer wennen na zoveel jaar aan vrijheid. Uh, dat is op zich niet zo verschrikkelijk moeilijk. Uh, maar. Uh, Zij hebben, uh, men heeft in Tsjechoslowakije eigenlijk 40 of ruim 40 jaar lang niet geleerd uh, verantwoordelijkheid te dragen voor het werk wat je doet, uh, voor beslissingen op je werk. Of, um, het was de staat, het was de regering die eigenlijk um, verantwoordelijk was voor de slechte economische situatie, voor de rampzalige ecologische situatie in Tsjechoslowakije. Dus dat was de regering. Maar je kon niet iemand aanwijzen. En nu is het zo dat, dat er uh, mensen die uh, een bepaalde post bekleiden... die zijn verantwoordelijk. En dat is voor het eerst in het 40 jaar. Dus dat betekent op een heel andere manier werken. Heel andere, op een heel andere manier met elkaar omgaan. En dat, uh, dat kunnen de meeste mensen nog niet. En dat... Uh, ja, je doen voorspellingen en zeggen eigenlijk... Uh, moeten we nog twee generaties wachten tot we een generatie krijgen die... Uh, in vrijheid is geboren en, uh, nou ja, en, en, en toch wel anders uh, opgevoed, uh. dus dat, uh, daar gaan nog heel wat jaartjes overheen, denk ik. U hoorde Paul Strikwerda in gesprek met Susanna Nelisse-Bradova... in een bijdrage van de Icon uit 1990. Woord besteden aandacht aan de Praagse lente... omdat het komende woensdag, 45 jaar geleden... is dat troepen van het Warschau-pact het land binnenvielen... en er een einde werd gemaakt aan de Praagse lente. Ik ben eens even gaan zoeken op internet... om te zien wat er zowel aan herdenkingen georganiseerd zou gaan worden. Maar ik ben eigenlijk helemaal niks tegengekomen. Misschien wil men wel wachten tot 2018 en het dan heel erg groot gaan aanpakken. We gaan het meemaken bij leven en welzijn. U luistert naar VPRO's Woord op Radio 1. Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Twitteren kan met hashtag woordradio en terugluisteren, ook niet onbelangrijk. Dat kan via onze Facebookpagina, dat is facebook.com slash woord.nl. Op die pagina staat trouwens ook nog een prijsvraag... waaraan u tot en met deze zaterdag mee kunt doen. En via diezelfde pagina kunt u zich abonneren op de podcast. Uh, nee, dat kan helemaal niet. Je kunt je abonneren op de nieuwsbrief. Abonneren op de podcast, dat gaat weer heel anders. Dat is vpro.nl/slash woord-podcast. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met woord hier op Radio 1. In het volgende uur een compilatie van radiomateriaal met Wam Heskes. Vooral onder de hoorspelliefhebbers, bekend met die naam. Tot zo.